Kleine festivals hebben het juist moeilijk. Klokkenluider Edward Snowden gebruikte gebruikersnamen en wachtwoorden van collega's... om erachter te komen wie door zijn voormalige werkgever werd afgeluisterd. Een aantal van zijn onthullingen in internationale media heeft hij op die manier verkregen. Ruim twintig collega's van Snowden op een basis van afluisterdienst NRC op Hawaii... zouden dit hebben toegegeven. Dat zegt een bron dicht bij het onderzoek naar het lekken van spionageactiviteiten... tegen persbureau Reuters...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 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, is onderweg naar het Zwitserse Genève om deel te nemen aan besprekingen met Iran over zijn atoomplannen en de internationale controle daarop. De Europese buitenlandchef Catherine Ashton heeft Kerry uitgenodigd in een poging om dichter bij elkaar te komen.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 AWB nou, verkeersinformatie nog geen files, wel een waarschuwing voor de mist. Want in het midden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS Radio 1 journaal Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is vrijdag 8 november. Vandaag is de dag waarvan hij wist dat het zou komen. Het staatsbezoek aan Rusland. We zijn dominee en koopman. En de koopman bestaat deze keer uit minister Schippers. Die gaan zomaar eens even vragen wat ze wil verkopen... in het kielzog van koning en koningin. koningin. De burgemeester van Toronto die heeft grote problemen. Welke die zijn, horen we straks van onze correspondent. En de Taliban hebben een nieuwe leider gekozen in Pakistan. Het is de man die verantwoordelijk is voor de moordpogingen op het meisje Malala. We hebben natuurlijk ook voetbal. AZ en PSV winnen. En Meino Remmers die is met de kippen op stok gegaan in Barneveld, een toch? Kleine, een kleine Hollandse krielhaan, een grote leghorn, een Hollandse witkuif, de Bramahaan en de Carolina eend. Doen allemaal mee in Barneveld. Tijd aan om ze wakker te maken. Wake me up. Hallo Black. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.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 And I any plans I wish that I could stay forever this young not afraid to close my eyes well life's a game made for everyone and love is the prize so wake me up when it's all over Me up. Nou, als u hiermee wakker wordt, word je toch wel prettig wakker. Tijd voor het nieuwsoverzicht. Reuver is nog maar nauwelijks bekomen van de schok van de gijzeling gisteren. 44-jarige man beroofde zijn driejarig dochtertje en zichzelf van het leven. Drama begon al s ochtends om 9 uur. En de buurman zag het allemaal gebeuren. Volgens hem handelde de daden niet in een impuls. Hij deed alles heel beheerst en bewust. Ja. Uh, het was niet een man die in paniek was of een beetje wild ons zich heen stond te zwaaien. Nou ja, je richt op me af. Hij blijft ook voor het huis en, en echt door het raam heen gluren van uh, waar zitten. Zit. De man had een halfautomatisch wapen en ook een soort harnas aan. Daardoor was het snel duidelijk dat hij gewelddadige plannen had. Het ging hem in ieder geval niet alleen om zijn dochter, zegt de buurman. aan nou, dat hele wapentuin zoals de man bewoog, uh, dat dat heel bewust was om, om uh, mensen te beschadigen. Laat ik het dan zo uitdrukken. En niet van, ik wil alleen mijn kind hebben. Hij had gewoon met dat kind weg kunnen gaan, in zijn auto kunnen stappen... en weg kunnen rijden. Dat heeft hij dus niet gedaan. Een buurman vindt overigens dat de politie goed gehandeld heeft... door lang te wachten met ingrijpen. Team ter plaatse gingen volgens hem terecht vanuit... dat de gijzeling vreedzaam kon worden opgelost. Het was een mooie dag voor beurshandelaren die er snel bij waren. Het aandeel Twitter sloot na de eerste dag op Wall Street op bijna 45 dollar. Dat is een winst van bijna 73 procent. Dat hadden de investeerders die Twitter in 2006 hielpen lanceren nooit verwacht. Stopte er geld in omdat ze wel moesten, dat zegt internetondernemer Boris Veldhuizen. Die Evan Williams die had daarvoor een bedrijf, had hij 17 miljoen dollar in opgehaald. En dat mislukte eigenlijk totaal. Mm -hmm. En toen kwam hij terug bij ze en zei hij... nou, ik heb 15 miljoen weer terug voor je. Maar wel op voorwaarde dat je 2 miljoen investeert... in dat nieuwe projectje van mij, Twitter. En zij dachten, nou, dat wordt nooit wat. En de rest is geschiedenis. Maar ondanks de succesvolle beursgang... zijn er ook kritische geluiden. Twitter maakt namelijk nog geen winst. Kan zomaar de volgende internetbubbel zijn... die straks uit elkaar spat. Maar die kans is niet zo heel groot, verwacht Veldhuizen. Google was een beetje dezelfde positie. Toen ze naar de beurs gingen, was, waren heel veel critici die zeiden... ja, het is een search engine. Weet je, wat is daar ja. nou de business in? Totdat ze er eigenlijk wat later achter kwamen: hé, hey, verdomd, daar zit toch wel goed geld in. Twitter heeft nu 70 miljoen aandelen naar de beurs gebracht. En daarmee heeft het bedrijf 1,8 miljard dollar opgehaald. Later vandaag schuiven koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan bij een diner met president Poetin. En er mogen dan wat diplomatieke incidenten zijn geweest. De Russen zien de oranjes graag komen. Dat zegt koningshuisverslaggever Kiesje Hekster. Uh, ja, de Russen die zijn gek op uh, koningen. Uh, Poetin zou eigenlijk het liefst zelf ook een tsaar zijn. Hij heeft allerlei uh, symbolen uit de tsaartijd ook weer in ere hersteld... Dus uh, ja, koningen en koningin die gaan uh, bij de Russen op zich in als, uh, als koek. Behalve de koning gaat ook minister Timmermans naar Moskou... voor een gesprek met zijn ambtsgenoot Lavrov. Maar gaat dat ook over de twee Nederlandse Greenpeace-activisten... die vastzitten in Rusland. Maar we hoeven niet te verwachten dat die twee straks... met het koninklijk toestel mee terugvliegen? Nou, dat, dat lijkt mij uh, heel onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Het kan wel zijn dat op de wat langere termijn... Um, ja, die mensen vervroegd zullen worden vrijgelaten... En dat dat uiteindelijk achteraf gezien misschien iets te maken zou kunnen hebben met het bezoek van de koning. Maar dat ja. zal niet morgen zijn. Het wordt trouwens een drukke dag vandaag voor Willem-Alexander en Maxima. Want ze krijgen vanmiddag ook nog koning Filip van België op bezoek. Daarna stappen ze direct op het vliegtuig naar Moskou. De storm van de eeuw wordt hij al genoemd in de Filipijnen. Orkaan Hadjan raast over het Aziatische land en gevreesd wordt dat hij een spoor van verwoesting achter zich laat. CNN doet live verslag van de storm. Andrew, what's it looking like there right now? Well, conditions continue to deteriorate quite sharply. This is at the high end ...of een categorie 5 storm. En langs de see zie je veel dwellings of huizen... right hard op tegen de zee, all the way along. Dus de vraag is, hebben ze evacuateld? Er zijn evacuaties, of er genoeg zijn, we weten nog niet. Waarschijnlijk zullen meer dan 25 miljoen mensen in de Filipijnen... door een orkaan getroffen worden. De Filipijnse Weerdienst waarschuwt dat ze met overstromingen... ...en landverschuivingen te maken kunnen krijgen. En liefhebbers van de Amerikaanse popcultuur die kunnen komende week hun slag slaan. Er worden een paar interessante objecten geveild. Een naakbeeld van Lady Gaga van de hand van Jeff Koen. Vroegere naaktfoto's van Madonna. En röntgenfoto's van Marilyn Monroe. Jeff Koons is de beste investering. Dat zegt Joost Vageman, schrijver van het boek Americana. Al zou hij Margaret Thatcher naakt hebben afgebeeld, dan nog zou dat interessant zijn qua kunst. Rundgefoto's van Marilyn Monroe, dan moet je wel heel erg bijna fetischistisch houden van de filmster Marilyn Monroe. En toegenaakt foto's van Madonna, ja. ja, dat is ongeveer hetzelfde als dat zeg maar een ja, een nieuwe ex-menarit ex van Jeroen Paus zich bekend... maar er zijn er al zoveel van. Joost <laughs> Zwageman. Hij schreef dus het boek Americana. Nou heb ik de ochtendbladen voor mij. Waar gaat dat over? De Volkskrant heeft een verhaal over de renteverlaging... onder de titel Rente nog lager. Wat bezielt de ECB? Er komt een hele uitleg bij. Overigens ook zo'n dergelijke uitleg in het Financieel Dagblad. Dan uh, pak ik het Algemeen Dagblad erbij. Die beginnen met een verhaal over marktlui. Vaak met vals geld betaald. Marktkooplieden blijken namelijk een gewilde prooi te zijn... voor georganiseerde oplichters uit met name Oost-Europa. En die betalen dan met valse briefjes van 50 euro... en gaan er zoveel mogelijk vandoor met, met wisselgeld. Dus 49,50 meestal. En Next heeft het over de slimste mens ter wereld. Um, en het gaat over het WK-schaken. En dat de slimste mens steeds schoner wordt... Om het op Belgisch, maar te zeggen. Steeds leuker, steeds aantrekkelijker. Magnus Carlsen is uh, een van de talenten. De jongste grootmeester ooit in het schaken. En uh, ook bekend van de billboards en van G-Star. Dagblad Trouw heeft op de voorpagina een requiem voor het laatste korhoen. Ze zeggen dat de natuurorganisaties zich neerleggen bij het uitsterven van deze soort. De reddingsoperatie in Saland is gestopt, daar leven de laatste korhoenen. Het Nederlands Dagblad heeft een verhaal over veel steun voor kleinere schoolklassen. Binnen anderhalve week namelijk heeft de vakbond leraren in actie... al meer dan de helft van de 40.000 handtekeningen binnengehaald... die nodig zijn voor het indienen van een burgerinitiatief. En het idee is dus dat de schoolklassen zouden moeten worden verkleind. En dan tot slot de Telegraaf. Die heeft voorop een groot verhaal over... wij luisteren ook af, wij, dat is Nederland dan, hè... mogelijke apparatuur op dakambassaders. Wij, Nederlandse inlichtingendiensten, zijn ook actief in Amerika... staat in het verhaal te lezen... Goed, dat zijn de hoofdlijnen van vanochtend in de kranten. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. onlangs nog op in uh, Nederland, in Amsterdam. Fleetwood Mac, hold over me. 1982 was dat. We gaan naar Barneveld met Mino Remmers. Mino, uh, het bekendste kippenras hè, van Nederland. De Barnevelden, Daarom ben je daar. Ja, die bestaat namelijk hippie 100 jaar. Ik vond het eigenlijk niet zo lang... Ik dacht, dat zal wel langer bestaan. 100 jaar. En uh, de Barneveld is gefokt... omdat Nederlanders liever bruine eieren gebruiken dan witte. Echt waar? Het is er toch, ja, dat schijnt zo te zijn. Tenminste, dat sta ik dat hier in de informatie. Want wij zijn namelijk vandaag bij een soort... ja, als het om kippen gaat, een Miss World-verkiezing in Barneveld. Want er is hier straks een soort... ja, wat ze met honden en katten en allerlei andere dieren ook wel doen. Een soort schoonheidswedstrijd. En die gaat hedenochtend beginnen. Um, is niet voor het eerst, natuurlijk, want dat bestond vroeger al van die pluimveetentoonstellingen. Luister even naar een polygoonfragment uit 1960. Met de kip als middelpunt is in Barneveld onlangs een grote pluimveetentoonstelling gehouden. De talloze aanwezige variëteiten brachten menige kenner het hoofd op hal. Op hoge poten stapte de vechthaan Maleier rond. De kleine Hollandse krielhaan acht zich geen sinds de mindere van de grote leghorn, al heeft hij nog zo'n grote bek. De Hollandse witkuif was de fraaiste haan van deze tentoonstelling, waar het beslist de moeite waard was om eens rond te neuzen. Een brama-hen torste haar oosterse waardigheid dwars tegen het geklets van enkele vulgaire eenden in. Bij de Carolina-eend liet het allemaal over haar kant gaan. Het geheim van de kip en het ei blijft immers toch onopgelost. onopgelast. Ek en dan kun je een beetje, een beetje nagaan wat, er, wat ons te wachten staat natuurlijk anno 2013. Hoewel, ik toch een beetje, klein beetje met een probleem zit. Want ik sta bij de Mercuriushal te Barneveld. Ja. Maar er hangt hier een bord namens de gemeente. Er staat op, de paardenmarkt en kleindierenmarkt zijn verplaatst. Hey. En er is ook een heel groot hek en het zit enorm op het slot. Ik zie wel een hal... Maar hier nee, is nog helemaal niemand. En toch moet het om half acht, acht uur allemaal al zo'n beetje beginnen. Terwijl boven de sloot hangt een soort spandoek. Daar staat toch weer een zwarte haan op afgebeeld. Dus wij vragen ons af of wij er nu als de kippen bij zijn op de goede plek. Of toch nog moeten verplaatsen. Nou, ga op, onderzoek, ga op onderzoek uit. We horen je straks, ja. want we willen dat natuurlijk niet missen. Deze beauty contest van de kippen. oog is dus in Barneveld. Koningin Willem-Alexander en koningin Maxima die stappen vandaag op het vliegtuig richting Moskou. Ze gaan op bezoek dus bij premier Poetin. Eerder deze week deed een handelsdelegatie van ministers en bedrijf al zaken in Rusland. Een van de deelnemers aan die handelsmissie was vader Jewezevi... om de orthodoxe Russische kerk uit ons land te vertegenwoordigen. Matthijs Holtrop is bij hem op bezoek om vooruit te kijken naar het bezoek van het Koningspaar. Bezoek van Willem-Alexander in Maxima. Is dat iets wat in de kerk leeft? Ja, dat is er hoop gebeurd. Maar uh, ik denk niet dat dit soort kleine incidenten... dat hier in een uh, vriendschap in de weg staan. Geloof ik niet. Toch is Dat er een... app wel weg. Wat zegt u? Dat app wel weg. Dat, uh, nee... Ja. Nee, het is twee en twee schuld. Dus uh, ik kijk er heel, met hele gemengde Kijk ik naar. En de harte verheurt van allen die vurig haasten tot uw hulp... en God aanroepen, alleluia. Alleluia, alleluia. Bij het dorpje Hemelen waait het altijd, zo vlak bij het IJsselmeer... met vooral graslanden in de buurt. Maar als je eenmaal in het kleine kerkje bent...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 Is die relatie tussen Nederland en Rusland erg bij u in de kerk? Soms wordt er ook over gesproken. Als er dingen gebeuren in Rusland, dan hebben we het ook met elkaar erover. Maar de thema's van het geestelijk leven hebben overhand in de gesprekken, moet ik zeggen. Gelukkig maar. Ja, gelukkig maar. Ja. De bijdrage was van Matthijs Holtrop. Later in deze uitzending praten we ook nog met minister Schippers... die op dit moment in Rusland is.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 Meisjes rennen achter elkaar aan, spelen ticketje. De jongens zijn aan het voetballen. Een schoolplein aan de rand van Erenteria. Door het hek zie ik twee luidsters. De Basken zijn niet zulke praters en al helemaal niet over dit onderwerp. Ja, er zijn hier verhalen aan beide kanten, zeggen ze.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 Een reportage was dat van Jessica van Spengen. Het NOS Radio 1 Journaal. Sport. PSV won gisteravond in de Europa League met 2-0 van Dynamo Zaken. Eindhovenaren blijven daarmee op koers om ook na de winterstop nog Europees voetbal te spelen. Winst was erg welkom, want PSV wist de laatste vijf wedstrijden niet te winnen. Maar dat lag volgens Adam niet aan het spel van PSV. Net ging het ging niet en uh, ging er net niet in. Maar als je ziet dat wij uh, zoveel kansen creëren. En dan maak ik hem niet en uh, vandaag is dat wel geluk. Maier maakte gisteravond de openingstreffer. Kon het doelpunt goed gebruiken, want hij heeft een moeilijke start bij PSV. Een paar weken geleden werd hij gepasseerd en hij verstuurde toen een retweet... waarin zijn ploegenoot, Ola Toyfone een eikel werd genoemd. Maier reageerde geïrriteerd toen hij gisteravond... na afloop van de wedstrijd naar de tweet werd gevraagd. Ik ga er niks over zeggen en uh, jullie mogen zelf uh, uitzoeken wat jullie van vinden. Want jullie hebben toch jullie eigen mening erover? AZ won, de ook trouwens van Maher. Won met 1-0 van de Kazakken van Shakhtar Karagandi. En plaatste zich daarmee officieus voor de volgende ronde. Ortiz die maakte de enige goal. Coach van AZ, dik advocaat, was nog een beetje bang dat de Alkmaarers de voorsprong niet vast konden houden. Dus ja, totaal onnodig. Prima kansen uitgespeeld, prachtige mogelijkheden. Maar Ze vergaten die laatste tik er even. Maar oké, okay, 1-0. Prachtige uitslag. AZ-speler Jan Duitsons was blij met de overwinning. Maar vooral dat AZ naar de volgende ronde gaat. Zijn we door? Daar ben ik heel blij mee. Daar gaat het op dit moment om. Inderdaad, we hadden het al eerder kunnen afmaken. We hebben veel kansen gehad. En dan weet je, als die definitieve 2-0 niet komt... dan bleef je constant in de moeilijkheden. Want iedere bal naar voren is gevaarlijk... want dan hebben we heel veel kopkracht. Maar ja, het, het liep goed af. Dus uh, wij zijn door. Ik weet niet of we door zijn. Ik weet niet wat de andere ploegen hebben gemaakt. Ik ben blij met de drie punten... En, uh, ja, we hebben een goede, goede uitgangspositie nu en dat is het belangrijkste. Wielerploeg Belking gaat gesprekken voeren met werknemers... die voor de voormalige Rabobank, Rabobankploeg hebben gewerkt. Aanleiding zijn de beschuldigingen van Rasmussen in zijn biografie Gele koers. Hij schrijft onder meer dat buschauffeur Piet de Vos doping verstopte in zijn onderbroek... toen de politie onderzoek wilde doen in de bus. Hij vertelde me de verhaal en hoe hij een beetje creatief en de The drugs into his underpants when de uh, the two, uh, policemen they came into the bus. Ook voormalig directeur Theo de Roy, die krijgt er in de biografie van langs. De Roy heeft altijd volgehouden dat hij niets wist van dopinggebruik in de ploeg. Volgens Rasmussen was de Roy van alles op de hoogte. It's quite kind of komisch uh, comical that he still, still denying that, uh, that all this stuff has been going on. Um, he's been there for for twice as long as I have, at least, uh, in this team. And, and of course, he knows very well what has been going on. Michael Rasmussen was dat. Dit is Radio 1. Het is dus half zeven, tijd voor Jan van der Putten met het NOS Journaal. Goedemorgen Jan. Goedemorgen. De, op de Filipijnen is een zeer zware storm boven land gekomen. Orkaan Hayan. Die is ingedeeld in de zwaarste categorie... en wordt door sommige weerkundigen de zwaarste storm ooit genoemd. Er zijn windstoten gemeten op de Filipijnen van zo'n 300 kilometer per uur.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 Bij gevechten in de Libische hoofdstad Tripoli is een doden gevallen en zijn zeker twaalf mensen gewond geraakt. Twee milities reden in pick-up trucks door Tripoli en schoten met machinegeweren op elkaar. In de stad brak grote paniek uit. Mensen moesten rennen voor hun leven. In Zutphen is een lege passagierstrein door een stootblok... op een rangeerterrein bij het station gereden. De trein van vervoerder Sintes, daar zat alleen de machinist in. Hij kwam met de schrik vrij, ProRail. En waarom de machinist dat stootblok niet zag, is nog niet duidelijk. Vandaag volgt onderzoek in Zutphen. Het weer, eerst kans op mist, verder veel bewolking. Aan de kust schijnt soms later de zon, maar er is ook een enkele bui. En het wordt ongeveer 11 graden. De verkeersinformatie, Helene de Geest. In het midden van het land moet het verkeer plaatselijk rekening houden met dichte mist. Verder de files, dat zijn er nog niet zoveel. Drie op dit moment op de A7 van Horen naar Zaandam bij de afrit Weidewormer, twee kilometer. Op de A15 rijdt het langzaam van Rotterdam naar Europort. tussen Pernis en Spijkenisse, 6 kilometer. En op de A17, Roosendaal-Dordrecht bij Standaardbuiten Buiten. Twee kilometer file door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Ja, en Helene, vanaf vandaag gaan we het helemaal anders doen. Uh, niet meer om kwart voor zeven dat we vooruit gaan blikken... maar vanaf half zeven doen we voortaan elke dag. Nou, blik maar eens eventjes vooruit. Uh, vrijdag 8 november, wat voor een dag wordt dat voor de automobilist? Ja, dat wordt eigenlijk een hele gewone dag. Dat betekent dat uh, ja, we vanochtend eigenlijk denk ik niet meer dan 50 kilometer file krijgen. Of de mist moet enorm gaan uitbreiden, maar dat verwachten we niet. En vanmiddag uh, een normale spits. Dat wil zeggen dat eigenlijk rond het middaguur de file zal uh, beginnen te ontstaan. In totaal staat er dan uh, zo'n 150 kilometer om half zes. Dankjewel, Helene. Straks praten we nog even met correspondent Lucas Waagmeester over de nieuwe leider van de Taliban in Pakistan.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 De Amerikaanse Taliban heeft een nieuwe leider aangewezen. De vorige die kwam vorige week om het leven bij een Amerikaanse dronaanval. Moula Mullah Vazlullah mag het stokje nu overnemen. En Mullah Lula is geen onbekende. Correspondent Lucas Waagmeester in New Delhi. Want wat voor type is dat, die nieuwe leider? Ja, Van het type hart van buiten, hart van binnen kun je wel zeggen, Bert. Uh, hij is een van de Taliban-commandanten die niets op heeft met diplomatie werkelijk ieder middel geoorloofd vindt... om de ware, de pure islam af te dwingen. Zoals de taliban die voor zich zien. Hij is vooral de commandant uh, die de taliban leidde in de Swat-vallei. Daarom is hij inderdaad geen onbekende. Uh, zij waren daar de baas in 2008, 2009. Het Pakistanse leger heeft ze daar uiteindelijk verdreven. Maar in die periode werd Fazlullah berucht... om de snoeiharde manier waarop hij daar regeerde. Openbare martelingen, executies, sluiting van honderden scholen... voor meisjes, een keiharde sharia... Hij is ook de man achter de moordaanslag, bijvoorbeeld op het meisje Malala. Hè, die komt uit Swat. Dus uh, ja, een van de meest geharde, gedreven Taliban-commandanten die er zijn... kun je wel zeggen, hij is nu de leider geworden. En dat voorspelt uiteraard niet veel goeds. En hoe is er gereageerd in Pakistan? Ja, ja hoe moet je als Pakistan hierop reageren? Hij is, uh, daar zullen veel mensen vooral aan denken vanochtend... Uh, eigenlijk op alle fronten het slechtste scenario. Uh, de grootste terreurgroep in het land komt nu onder de leiding te staan uh, niet zozeer van een tribale man... Hè, zoals Mechsoet dat was, uh, echt uit de kern van de, van de Taliban-gelederen... uit dat stammengebied. Maar Fazlullah is echt weer een ouderwetse islampurist een islaamextremist. Uh, en, en, en hoe gaan die Taliban-gelederen daarop reageren? Dat is echt niet duidelijk. Uh, krijgt hij die organisatie ook achter zich? Hij woont nota niet in Pakistan. Zit al een aantal jaar in, in Afghanistan, daar is het veiliger voor hem... Uh, en het slechtste wat de regering en wat Pakistanen kan overkomen... dat is dat, die organisatie, dat hij die organisatie niet geheel he, achter zich krijgt. Dat ze niet achter hem gaan staan. Want dan krijg je te maken met facties, met splintergroepen. En dat is wel zo'n beetje ja, het gevaar dat die Faslullah wel met zich meebrengt. Dus ik denk dat uh, Pakistanen hier absoluut niet gerust op zijn. De kranten houden het vanochtend uh, nog puur bij wat portretten van hem... Maar je leest daar wel in door dat, uh, ja, dat men toch wel met een beetje pijn in de buik... Uh, naar dit nieuws kijkt, ja. Ja, maar dat betekent ook dat vredesonderhandelingen verder weg zijn dan ooit. Ja, dat, uh, dat zal uh, niemand inderdaad verbazen. Deze man is absoluut geen vredesduif. Hè. Hij wil geen onderhandelingen, hij wil geen gesprekken. Hij is, uh, Heeft hij ook altijd gezegd, hè, sommige anderen in de Taliban... die leken daar iets meer toe bereid de laatste tijd... Maar in een verklaring gisteravond werden vredesonderhandelingen... meteen een politieke stunt genoemd van de regering. Yeah. De gekozen regering werd weer als vanouds he, onwettig verklaard. Slaven van Amerika met een onwettige regering praat je niet. Uh, dus het wordt onder Fazlullah echt de oude trom die wordt geslagen. Een taliban die we al kennen. Hart van buiten, hart van binnen. Met een viering gisteravond met geweerschoten in de lucht... vanuit Noord-Waziristan. Uh, het zweren van medogeloze wraak natuurlijk op de dood van de oude leider... Uh, en ja, medogeloosheid en wraak, dat zijn echt dingen die je prima aan deze uh, Maulana Fazlullah, de nieuwe leider van de Taliban, uh, kunt overlaten. Ja, en het komt ook overeen, uh, Lucas, met de flesjes die we op dit moment uh, via de internationale telexbureaus binnenkrijgen. Namelijk dat de uh, nieuwe leider uh, Planning Revenge, oftewel wraak, zweert op de uh, government, op de regering. Dankjewel, Lucas, voor jouw toelichting. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima... die reizen vandaag af naar Rusland... waar ze een bezoek zullen brengen aan president Poetin. Het had een heel leuk Nederland-Rusland jaar kunnen worden. In april, toen Poetin Amsterdam bezocht, was de stemming nog vrolijk. Lesbians al kreeg Vladimir toen al door dat Nederlanders niet zo gecharmeerd waren van zijn plannen om homoseksualiteit strafbaar te stellen. Stop, stop, stop, Putin! Je plant was poisoning.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 Uh, laten mensen vrij, dat is niks nieuws. Maar wat ik nu ga doen, is met de Russen praten. Een Russische diplomaat werd het allemaal te veel. Hij keek te diep in het glas en misdroeg zich volgens de buren tegen zijn kinderen. Hoe je diplomaat uh, moet benaderen, die mag je niet uh, aanhouden, die mag je ook niet opsluiten. Dat is wel gebeurd. Uh, en daarom uh, biedt Nederland excuses aan. Een reactie uit Rusland...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 Maar de Nederlandse regering geeft de moed nog niet op. Bijna drie weken geleden overhandigde een kerstverse Nederlandse ambassadeur in Moskou... zijn geloofsbrief aan de Russische president. Vladimir Vladimirovich Putin. Een ambassadeur die naar een ander land wordt uitgezonden... toont die documenten namens zijn staatshoofd... aan het staatshoofd van het ontvangende land. Koninkrijk Ronald Jacobus Petrus van Dartel. Woensdag vroeg Nederland voor het zeerecht Tribunaal om de vrijlating van de Greenpeace-activisten. En vandaag bezoeken koning Willem-Alexander en koningin Maxima het Kremlin. Poetin krijgt geen Homo-droomboek voor Rusland overhandigd. Nog een brief van de gedetineerde Greenpeace-activisten. Maar hij heeft er toch veel zin in. Zou het dan toch nog goed komen? Goed, dat was een reportage. Fijn uit Rusland. Straks Facebook gaat afscheid nemen van de duim. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland.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 Maar uh, ja, weet je, dat, is, dat is altijd een beetje moeilijk. Weet je. Ik wil hier heel graag hard rijden. Maar ik wil ook gewoon trainen. Zodat ik genoeg uh, in, ja, in de pocket heb voor, voor de Olympische Spelen. Ja, die, die balans is altijd erg uh, moeilijk. Ja, wat kan dat er nog zijn? Dat is dan twee weken geleden. Als je je vijf kilometer gaat rijden. Is dat er dan nog, die vorm van toen? Nou ja, de vorm van de dag is natuurlijk altijd wel enigszins bepalend. Maar uh, over het algemeen denk ik wel dat ik, dat ik goed ben. Ja. Wat voor pak ga je rijden? Ik ga even een onwijs langs pak schaatsen.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 Er werd op een gegeven moment gezegd dat, dat ja, ja, het wel een aardig 10 kilometer gereden... maar die tijd kwam bijna alleen maar door het pak. Ja, nee, dat, misschien rijd ik dan nu al achteruit. Nee, nee, maar eh, vind, vind je dat storend dat er dan zo'n discussie loskomt? Nou ja, weet je, iedereen moet lekker doen wat hij wil. Maar uh, ja, weet je, ik weet gewoon dat ik gewoon op het moment gewoon lekker schaats en dat het goed gaat. En, uh, weet je, tuurlijk heeft het heeft pak invloed, maar uh, zoveel invloed zal het uh, hoop ik niet hebben. Weet je wel al dat het jouw pak voor Sochi wordt? Ja, dat denk ik wel, ja. Sven Kramer, in gesprek met onze verslaggever Jeroen Stekelenburg. Helene de Geest met mist en een paar files. Ja, mist en dan met name in het midden van het land rond Utrecht is het eigenlijk het ergste. Dat kan daar plaatselijk dicht, dicht misten met een zicht van minder dan 200 meter. De files op de A8 Zaandam Amsterdam bij Oostzaan 2 kilometer. Ook 2 kilometer op de A15 van Rotterdam naar Europort bij Spijkenisse. En een file op een ongebruikelijke plek. De A17, Roosendaal, Dordrecht bij Standaard Buiten. Drie kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Het NOS Radio 1 Journaal. I'm yeah. Maak je geen zorgen, Simon Webb. No worries, no worries. Mino Remmers maakt zich ook geen zorgen. Doet hij nooit. Is, nee. een, is in Barneveld, want er is een feestje te vieren. De Tot... kip is 100 ja. jaar. Precies, en we hebben toch de goede hal gevonden. En hier is net meneer Beugelsdijk. En die loopt langzaam naar de hal. En die steekt de sleutel in het sleutelgat. En dan horen we al het een en ander. En dan gaan we het licht aandoen. Oh jee. 800 wekkers tegelijkertijd. Dat klinkt zo. Jongen, jongen. Gaat dat de hele dag zo door in de Beugelsdijk? Nee, dat gaat niet de hele dag. Ze zijn net even ontwaakt. En dan, dan roept de natuur even, zullen we zeggen. Maar met een kwartiertje wordt het gewoon aan het binden. Zullen we daar even gaan staan? Oh, mijn, jongen, jongen, jongen. Voor ons dus de hal met honderden kooien. Sommige hanen. Het zijn toch allemaal hanen? Mm, dat lijkt wel, maar de helft is echt hen. Okay. Witte, bruine, vrij fors. Het zijn forse kippen, maar van origine ook zeg maar, werden ze gehouden om eieren te leggen. Dus ja, dan... Goh, het bruine ei heb ik wel laten vertellen. Het warm, donkerbruine ei. Waarom wilden wij een bruin ei, terwijl de hele wereld een wit ei had, honderd jaar geleden? Omdat daarvan uh, gedacht werd dat dat toch uh, ja, bijzondere kracht had. Langer houdbaar was, uh, gezonder was. Uh, en ja. daarom werd er ook veel meer voor betaald. Dan zet dus je een soort Joris Driepinter van. Ik heb het zelf niet mogen meemaken, maar <laughs> ik, ik, kan, ja, ik kan me de uitdrukking wel, uh, wel voorstellen. Um, en daar werd ook fors meer voor betaald. Dus dat ja, leidde er eigenlijk toe dat er in Barneveld uh, vooral kippen gevocht werden. Die die donkerbruine eieren produceren. Bert Beugelsdijk is de voorzitter van de Commissie van de Europa Show. De oorkondes werden net door de jury al getekend. De deelnemers komen straks naar hun dieren toe. En dan gaat het erom wie de mooiste heeft. Nou, we gaan vandaag uh, gaan de heren eerst keuren. Dus ze hebben wel getekend, maar de namen staan natuurlijk nog niet in. Nee, al ligt niet. Uh, en dan zijn ze een dag mee bezig. Dat begint dadelijk al. Het begint om uh, half negen keuring en vanaf tien uur is zeg maar, de show voor het publiek open. Dus degenen die het willen meemaken, die kunnen dat bekijken. Maar in de keuring mag natuurlijk niet uh, zeg maar, uh, ingebroken worden. Maar voor mij zijn ze allemaal hetzelfde, maar dat een kenner ziet verschillen. Nou, ja. Dan zou ik u toch eens willen uitnodigen om straks ook eens met een keurmeester te gaan praten, want die ziet echt de verschillen. Ja? Ja, ja. Maar ze gaan wel stoppen met dat gekrijs. Uh, sorry, gekakel. Het uh, gekraai van de hanen, u hoort al, het wordt al iets minder. Toen we er net het knopje aandeden, toen, toen was het ja. echt even, ze moesten ze even... Het met langzaam in. uitdoven. En langzaam wordt dat minder, maar ze zullen toch levendig blijven gedurende de dag. Dus een iets, iets geluid blijven houden. Maar weten wij tijdens de uitzending nog wie, wie de mooiste heeft? Nee, dat, dat wordt denk ik rond een uur of drie, half vier vanmiddag. Oh jammer. Ja, dus dat... Maar ik, natuurlijk, de luisteraars kunnen natuurlijk wel langskomen... om te komen kijken wie de uiteindelijk de winnaar is geworden. Als je dit leuk vindt, dan wel, ja. Gelukkig zijn er ook eenden in een soort vijvertje aan de zijkant. Zo leuk. leuk. Ja, de luisteraars zijn in ieder geval wakker. Al die kippen bij elkaar, zeggen Goed, in ba Barneveld, Maino, de hele ochtend al daar. Het sociale netwerk Facebook zegt van wel tegen zijn duim. Tenminste, voor het grootste deel. Het universele vind ik leuk symbool moet plaatsmaken voor een nieuwe knop... die op meer dan 7,5 miljoen websites wordt geïntroduceerd. Internet-expert van DNOS is Rachid Vins. Rachid, uh, waarom deze verandering? Ja, dat is een goede vraag, want Facebook is daar niet heel duidelijk over. Ze hebben die knop zonder duim blijkbaar al wel op kleine schaal getest. En daar komt dan uit dat mensen dingen vaker liken of delen als er niet zo'n duim te zien is. En misschien past het ook wel een beetje in het design tegenwoordig. Er gaat steeds meer op in tekst, veel minder plaatjes. Ziet duim dus misschien ook wel gewoon uit. Dat is gewoon, hoort bij begin 2013, zeg maar. Ja. Het gaat uh, alleen op knoppen trouwens die je op die sites vindt. 7,5 miljoen sites, hè, wat je net zei volgens Facebook... waar die knoppen op, uh, op geïmplementeerd zijn. Maar die duim omhoog blijft je stiekem dus nog gewoon wel subtiel vinden... op de Facebookpagina zelf. Wat, maar ik snap het niet helemaal, want dit is toch een hele bekende, die duim? Het is inderdaad een heel bekend uh, icoon. Uh, werd in 2010 geïntroduceerd... zodat je niet uh, per se een reactie moest achterlaten op iets. Hè, want tot die tijd moest je gewoon echt je reacties schrijven... maar bleek dat niet iedereen daar tijd voor had of zin in had... Dus kwam de vind ik leuk knop, of de like knop, zoals die dan eigenlijk heette in het Engels. Uh, want dan hoeft hij niks in te tikken, je hoeft alleen maar op die knop te klikken. En volgens Facebook wordt hij nu 22 miljard keer per dag bekeken. Zeg ze het slim hè, 22 miljard keer bekeken. Dat betekent dus niet dat hij ook zo vaak ingedrukt wordt. Ja, maar is er dan iets anders? Want dat is ontzettend slim dat je niet elke keer zo gewoon een partij hoeft te tikken. Nou, die blijft dus wel, die knop. Uh, ook dus op andere websites. Alleen uh, wat ze dus doen is die duim vervangen door de Facebook F. En dat is misschien dan een tweede motief voor de verandering. Uh, de duim veranderen, veranderen ze dus eigenlijk in het Facebook logo. Dus misschien is dat voor extra bekendheid. En achter die F van Facebook staat dan alsnog het woord like of share... En al die websites die die oude knoppen tot nu toe hebben... krijgen de komende tijd, over de komende weken... vanzelf die nieuwe, hoeven de, de website-eigenaren niks voor te doen. Uh, maar als je dus echt een fan bent van de duim... Uh, vrees dus niet, hij blijft elders met een getal gewoon aangeven... hoe vaak iemand je berichtje nou echt leuk vond. Precies, want daar dat gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Wordt er trouwens ook al gereageerd op, uh, op de nieuwe duim? Zal ik het maar eventjes noemen? Ja, Facebook heeft dus een, een blogpost hierover geschreven... waar uh, onder meer websiteontwikkelaars uh, op reageren. Die lijken er eigenlijk wel over te spreken. Uh, hm. Want op moderne schermen, hele dure schermen met een hoge resolutie... zag die duim er namelijk niet zo fraai uit. Die was eigenlijk toch niet zo op, uh, daarop berekend. Facebook belooft dat die nieuwe knop met die F dat die er op alle schermen een stuk beter uit zal zien. Maar ja, dat is ook maar een detail eigenlijk. Yes. Nou, Richie... en, uh, nou ja, nou, En die duim blijft gelukkig wel op de gewone sites, hè, voor de echte fans. Precies, we steken de duim omhoog voor jou, voor je toelichting. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Katrien Straatman.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 Op de voorpagina van de Volkskrant vijf vragen over de historisch lage rente. Rente nog lager. Wat bezielt de Europese Centrale Bank? Vraagt de krant zich af. De noordelijke Eurolanden, waaronder Nederland... hebben waarschijnlijk tegen de renteverlaging gestemd. In de Telegraaf de kop, wij luisteren ook af. De Nederlandse Militaire Inlichtingendienst zou in 2003... al gediscussieerd hebben over het installeren van afluisterapparatuur... op Nederlandse ambassades in het Midden-Oosten. Een Nederlandse inlichtingenbron zegt in de krant... hoewel veel landen dit doen, was er bij de Nederlandse overheid... Altijd Twijfel. Op de markt wordt vaak met vals geld betaald, Grijpt schrijft het AD over. Georganiseerde oplichters uit met name Oost-Europa... zouden met valse briefjes van 50 betalen... en er dan vandoor gaan met zoveel mogelijk wisselgeld. De vereniging van marktkooplieden wil maatregelen treffen. Het stimuleren van het gebruik van pinapparaten... zou een oplossing kunnen zijn. Een meevaller voor bedrijven en de overheid, dat meldt het Financieel Dagblad. Omdat de premies van de zorgverzekeringen dalen... kunnen zij een bedrag van 300 tot 400 miljoen euro tegemoet zien. Het ministerie zegt dat... Er inderdaad positieve signalen zijn. Omdat het afwachten is tot de definitieve hoogte wordt vastgesteld in december. En tot slot trouw. Deze krant heeft op de voorpagina een mooie foto van een vliegende korhoen... met zijn herkenbare rode kop. Natuurorganisaties hebben zich jaren ingezet... om meer korhoenen te krijgen in Nederland. Maar ze staken deze reddingsoperaties. Het heeft volgens de natuurorganisaties... Geen zin meer. Ah, straks kijken we alvast vooruit naar het bezoek van koning Willem-Alexander... en koningin Maxima aan Rusland. We gaan naar bezoek bij president Poetin. Een upgrade krijgen voelt altijd goed, maar is vaak van korte duur.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 Welk deukje? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl. Vertrouw de gaan snel. ABS Autoherstel.